Ja, Sam Verhoeven van uh, Judas Theaterproducties. Proficiat, vijf jaar. Vandaag uh, de kerst op de taart natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Ja, dat is heel leuk uh, dat we dat met, voor de eerste keer eigenlijk kunnen vieren. Vijf jaar uh, met dit gala. En natuurlijk ook vooral met die geweldige verzameling van artiesten. Die samen op één podium staan. Ja, dat was wel genieten. Zeker. Wordt dit een jaarlijks weerkegend feest? Ja, dat, eigenlijk is het heel toevallig ontstaan om uh, dat te doen. En zeker niet met de bedoeling om dat ieder jaar te doen. Want dat is wel een verkorting van hun leven van uh, toch ettelijke weken, denk ik. Maar het nodigt wel uit natuurlijk om het jaarlijks te doen. Natuurlijk zou dan druk elke jaar hoger zijn van wie komt er volgend jaar. En wat kunnen we nog beter en wat kunnen we nog meer. Dus we nemen het in overweging. Jullie hebben afgesloten met Heb mij lief. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is jullie boodschap hè, vandaag. Ja, eigenlijk wel. De boodschap van het gala is, en dat klinkt misschien heel naïef, maar toch is dat wel zo, wij zijn binnen Judas nogal gedreven en enthousiast om, om dat soort producties te doen. Ik heb dat vanavond ook verteld en nu, nu dat ik daar iets mee wil bedoelen ofzo, of dat dat uh, iets moet zijn van, oh, maar, ja. Uh, maar wij hebben dat nooit voor het geld gedaan. Maar uiteindelijk is het bewijs dat al die artiesten die dat vanavond hier voor ons willen doen, wel het bewijs dat zij ons wel in hun hart dragen en, um, en dus ja, een beetje lief hebben en Ja, dat was wel heel toepasselijk. Ja. Ja, dat was wel een heel mooi moment. Artistiek en door de pers worden jullie gelo ontzettend geloofd. Wij ook. Uh, wij zijn zeer lovend over jullie producties. Maar de subsidiekanalen, dat blijkt moeilijk verhaal te zijn. Wij zijn begonnen... Bijvoorbeeld met de laatste vijf years was eigenlijk de eerste productie waar wij echt uh, ons bewust werden van het feit dat zulke producties die toch een soort artistiek risico hebben of een artistieke meerwaarde hebben, dat die heel moeilijk zijn om dat commercieel te verkopen. Dus ja, oftewel doen die niet, oftewel uh, moet je andere middelen hebben en dan denk je natuurlijk automatisch in de richting van subsidies. Dus dat is ons natuurlijk met de tijd heel duidelijk geworden. We hebben één keer subsidies gekregen met Ganesha. Er is nu weer een dossier dat bij de minister ligt en waarover zij eigenlijk ten laatste 31 januari een eindoordeel over moet vellen. Dus het is voor ons deze dagen bang afwachten of zij deze keer wel aan onze... Ja, dat ze er gehoor aan, aan, aan kan geven. Wij hopen van wel, omdat we toch vinden dat we bewezen hebben en dat we op een paar jaar tijd een aantal mooie producties hebben kunnen brengen waar toch ook wel een redelijk breed publiek voor was. En dat we dus een beetje op de kaart hebben gezet. Dus ja, het is bang afwachten. Uh, nog een paar dagen. Ja. Het is allemaal begonnen in 1999 in Lier bij jullie. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen als 18-jarigen, als snotneuzen. Met een hoop vrienden. Die graag zongen, die net uh, van het middelbare waren, die naar conservatoria gingen, opleidingen gingen volgen. Zo is dat ontstaan. Nu nog merk je dat dat altijd gedragen is geweest door een enthousiasme en door een liefde om dat, om dat te doen. En ik denk ook dat dat de enige reden is om dat vol te houden op die manier. Niet dat dat zo lastig is, maar dat vergt wel een inspanning. En dat voel je wel en ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het feit dat we destijds als een hoop jonge gasten begonnen zijn en dat we datzelfde enthousiasme nog altijd meedragen. Zelf sta je straks ook in een productie, kan je daar iets over vertellen? Ja, Your Nobody is wel iets heel speciaals, Allee, dat is iets heel leuk. Dat is samen met Frank Hoelen en Dirk van der Middelen. Wij hebben samen een kroener trio, de Somebodies. En um, wij hebben vijf jaar geleden een voorstelling gemaakt in Theater De Gekke Haan in Calo over drie werkloze artiesten die samen hokken in een café en die het idee hebben om een groepje op te richten die nummers brengen van de Red Pack, Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. Dus eigenlijk de klassieke crooners uit de jaren 50 en 60. En die dus met veel horten en stoten een groep kunnen oprichten met alle gevolgen van dien. En daarover gaat die voorstelling. Vanaf ja, de 3 februari gaan we in première in de Zwarte zaal van Het is heel leuk omdat uh, we hebben die muziek bewerkt naar onze drie stemmen. En uh, dus alles is close harmony en het zwingt lekker. En er zitten genoeg grappen in om ja, de avond door te komen. Dus dat is echt wel een aanrader. Dat is echt leuk om naartoe te komen. Oké, okay, dankjewel uh, Sam Vrouwe. Heel veel succes met die productie. En voor de volgende vijf jaar doe, er, doe die er zeker nog bij. We zullen ons best doen, dankjewel. <laughs>